...en het vuur hebben geopend. Het leger heeft de jacht geopend op de verdachte die te voet is gevlucht. De vier slachtoffers worden door getuigen en hulpverleners omschreven als twintigers. Afgelopen weekend was er ook al een geweldsincident in de buurt van Ofra. Zeven mensen raakten gewond toen de man op wachtenden bij een bus schoot...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 De Tweede Kamer gaat binnenkort uitgebreid spreken... over het TNO-rapport en de toekomst van de stint. Zwemster Ranomi Kromoijjojo heeft bij de WK Kortebaan in China... de wereldtitel op de 100 meter vrije slag veroverd. Ze was ruim een halve seconde sneller dan de nummer 2, Femke Heemskerk. De Amerikaanse Mallory Comerford kon Kromoijjojo lang bijhouden... maar finishte uiteindelijk achter Heemskerk als derde. Het weer. Het is behoorlijk zonnig in het midden en zuiden van het land. In de noordelijke helft van het land zijn er wel wolkenvelden. De temperatuur ligt rond 2 à 3 graden en er waait een matige oostelijke wind. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan ongeveer 2 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de AWB. Er staan momenteel geen files. Mm.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 Die tijd vergeten, waar ik ter wereld heen zal gaan. Ik zal nooit een mooier kerstfeest weten. Van in de Ik zie me nog met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 Maar kijk de torenklokken leiden Wordt het stil bij ons in de Jordaan En dan zie ik steeds in mijn gedachten met kerst in de Jordaan hier bij het tweede uur van Zandvoort Lunch... hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En zoals u weet brengen wij altijd het laatste nieuws bij u op de radio. Onze collega's van NA Nieuws zijn even een bezoekje wezen nemen... bij uh, de opening of de opbouwing van de ijsbaan. Ook in Zandvoort ligt straks weer een prachtig ijsvloertje... in het hart van het dorp. U bent de ijsmeester hier in Zandvoort? Ik ben de ijsmeester, ja, inderdaad. Wat zijn jullie aan het doen? Voor het negende jaar. Wij zijn op dit moment met de opbouw bezig van de, van de ondervloer. De basis, de waterpasse ondervloer. En daar komt de ijsbaan op. De voorbereiding liep nog als troef dit jaar. Door bouwwerkzaamheden leek er te weinig ruimte te zijn voor de ijsbaan. En er stonden er ook nog eens twee bomen in de weg. Gemeente en ijsbaan kregen er ruzie over... Maar er is nu een oplossing bedacht. Ja, dat was inderdaad wel even een issue. Maar goed, dat hebben we opgelost. We gaan er nu omheen. Dus ze worden nu in het ijsbaan opgenomen. Dus, uh, ja. En mooi in kleur versierd en in kleur gezet. Dus ja. uiteindelijk komt het wel goed. Ja, maar u had het zo liever weggewild, hè? Uiteindelijk wel, ja. Een ja, ja. plein is uh, toch eigenlijk wel het mooiste. Ja. Niet dat ik tegen bomen ben, want ook wij, je later dat je jullie niet zou klinken. Maar niet op die plek. Zo meneer, u dacht, uh, kom even kijken bij de ijsbaan? Ja, het is, uh, het is anders dan andere jaren. Ja? Op wat voor manier? Nou, het is verplaatst. Twee wakker erin. Dus ja, dat wordt wel wat dit, dit jaar. Uh, hij ligt er goed bij voor al die bomen. Dat is wel apart. Ja. <laughs> wat vindt u ervan? Uh, leuke oplossing. Ja? Uh, beter iets is niets. Nou, ja, voor die kinderen maken het er niet uit. Die gaan er wel omheen, hoor. Laten we het maar Zandvoorts natuurreis noemen. Met straks een typisch Zandvoortse sport op die ijsbaan. Het fluitketel ja. schuiven. Fluitketel schuiven? Fluitketel schuiven, ja, ja. We hebben fluitketels geprepareerd, met beton erin. En uh, we hebben een mooie girlingbaan. En uh, nou, daar gaan we dan uh, het fluitketel schuiven, drie avonden vieren. Met uh, een heleboel groepen die zich uh, allemaal hebben ingeschreven. Dus. Veel plezier. <laughs> Oké, okay, hartstikke leuk om langs zou ik zeggen. En uh, ja, dat was uh, natuurlijk uh, onze collega's uh, van uh, NA Nieuws. Met uh, t, ja, het laatste nieuws rondom de ijsbaan in Zandvoort. En ja, komend weekend zal de ijsbaan geopend worden op 15 december. En uh, dat begint allemaal om 5 uur. Dan dus zal de dus voorzitter van de ijsbaan uh, uh, ja, zou dan uh, de opening uh, vol, in ieder geval gaan uh, doen. Samen met uh, iemand anders natuurlijk. En de eerste fluitketel... Curling is op 18 december bij de ijsbaan in Zandvoort. En ondertussen zijn de kinderen van de, ja, de jeugddebat... zijn aangeschoven hier in de studio. En dan wil ik toch eigenlijk even vragen... jullie hebben net het jeugddebat gedaan. Pak de microfoon er lekker bij. De ijsbaan in Zandvoort, hij is er weer. Het was eventjes kielen-kielen... Ja, voordat de, de ijsbaan toch daar plaats kon vinden. Wat vinden jullie ervan, hoe die er nu bij ligt bij de opbouw? Hebben jullie dat al gezien? Ja, een klein beetje. Ja. En uh, hij is groter geworden. Wat vinden jullie daarvan? Ja, best wel leuk. En uh, ja, we gaan zo meteen uh, bij jullie terugkomen uh, met al jullie verhalen zo meteen, uh, ja, over het jeugddebat. Waar jullie uh, net aan uh, mee hebben gedaan en jullie toch de grote winnaars uh, van uh, zijn. Maar we gaan eerst even luisteren naar een stukje muziek. En dan zijn we zometeen bij jullie terug met uh, al het uh, ja, nieuws wat jullie, uh, zo meteen, uh, ja, wat jullie net allemaal mee hebben gemaakt. Ik ben benieuwd.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 Of vol al fraaie zimmers Rum drinken, denk het aan de zee meer minnen Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden Samen met mijn hart heb ik de schat begraaf Maar waar de kaart is, begin ik maar vragen. Een rood kruis in de weg naar huis Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis Ze is mijn zogenaamde goud, liever kwijt naar een rijk Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is zo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 CFM en nieuw unicum in kerstsfeer. Gezellig, hè? Heel gezellig. En wat ook ontzettend gezellig is... dat we hier met een hele volle studio zitten. Want ik heb hier vier winnaars. Hé, ja, jullie zijn eigenlijk vier... Kijk, er hebben twee kinderen van alle scholen... van de basisscholen uit de groepen 8 meegedaan... vandaag met het jeugddebat in het raadhuis. Maar... Um... Van iedere school mochten er twee kinderen debatteren. En we hebben hier een ploeg van vier kinderen... want deze vier kinderen hebben het hele debat voorbereid... het onderwerp voorbereid. Dus eigenlijk hebben we hier vier winnaars, toch? Er waren er twee op de publieke tribune vanochtend... en twee daadwerkelijk aan tafel om hun standpunt te verdedigen. En... Zij hebben gewonnen de beste school van Zandvoort uit het jeugddebat. En dat was, want ik had het nog niet gezegd, maar we gaan het nu roepen. Welke school was dat? De Duiro's! Duiros! Yes! De Duiro's, wie kent hem niet, die school? Die prachtige school uh, uit het gebouw De Golf. Hè? Want daar uh, gaan jullie dagelijks naartoe. En uh, met een van de leukste juffen van Zandvoort, mag ik wel zeggen... Hè? Hoe heet ze ook alweer? Juffera. Juffera, Vera van Westerlo. Ze zit nu ongetwijfeld te luisteren. En ik neem aan, uh, en jullie klasgenoten waarschijnlijk ook, denk ja. ik. Ik neem aan dat ze ge niet gewoon trots op jullie zijn, maar super trots. Toch? Ja, dat merkte wel, wel toen we binnenkwamen. Ja, ja, wat gebeurde er? Praat maar even goed in de microfoon. Wat gebeurde er toen je binnenkwam? Nou, uh, we, waren, we, we, waren, we kwamen op school aan en... Uh, uh, we keken even door de deur heen en meteen begonnen al kinderen te klappen. Dus toen deden we de, de, de deur open. En van mijn moeder heb ik gehoord dat ze uh, die dag, uh, een paar minuten daarvoor uh, langs de klasse gingen en gingen schreeuwen dat we hadden gewonnen. Ja, en wie hoorden wij zo net praten? Wat is jouw naam? Penna. En dan hebben we daar? Marcel. Marcel. En dan aan de overkant? Uh, Liam. Liam. En B-man. En B-man. En nou heb ik begrepen dat Fenna en Liam... de debatters waren vandaag, hè? Ja. Hoe is het gegaan, Liam, om, om je, je standpunt... want wat was jullie standpunt eigenlijk... Waar, waar vochten jullie voor vandaag? Voor uh, het verkopen, uh, het goedkoper maken van het zwembadkaartjes hier in Zandvoort. Devil. Kijk, en dat vind ik nou nog eens een heel goed standpunt. Daar zijn jullie het natuurlijk met z'n vieren helemaal over eens. Wie heeft het bedacht van jullie? Forian: Eigenlijk niemand van ons. Uh, de juf. Oh, de juf heeft het bedacht. Nou, niet echt bedacht. Want nee? uh, al um, een paar maanden geleden... Ja. Um, uh, dachten we na over uh, wat we konden... Inbrengen? Ja, inbrengen ja, en uiteindelijk heeft hij gekozen voor dit oké, okay. dus, dus jullie hadden allemaal uh, dingen bedacht met de hele klas waarschijnlijk of alleen jullie viertjes nou we hadden al zeg maar een paar maanden ervoor wat Beeman man ook al zei uh, toen uh, waren we al met de klas wat ideeën aan het bespreken ja. van wat we nou zouden doen en wat we nou uh, fijn uh, wat we nou super graag wilden ja en uh, toen heeft de juf ja, nou, uiteindelijk dit gekozen. Dus. Ja, ja, Nou, blijkbaar dus een hele goede keuze. Een verstandige keuze van jullie juf. En was het, was het lastig... Want ik, ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. En, maar was het lastig om, om je standpunt te verdedigen... tegenover al die kinderen... Nou ja, er waren best goede kinderen bij. Uh, de school heeft trouwens gewonnen voor beste de beste de debatteerders. Oh, echt waar? Zijn dat zulke ja. goede praters? Ja, uh, ze waren best wel goed. Um, ja. Sommige kinderen die zeiden ook echt hele professionele dingen, zo maar te zeggen. Ja. En um, ja, de concurrentie was wel groot. Sst, Roy, je, je komt helemaal in de uitzending door. <laughs> <laughs> ja. Uh, ja, de concurrentie was dus wel heel erg groot. Ja. En het was ook lastig om te winnen, maar uiteindelijk stemde iedereen voor. Wat goed. Ja. Dus, uh, nou ja, groot feest, hè? Ja, heel groot. Ja, ja, ja. En um, jullie, jullie zaten op de, op de publieke tribune, hè, jullie tweetjes... Juist. Hoe vonden jullie dat ze het deden? Zaten jullie met kromme tenen van... oh, als het maar goed gaat? Of dacht je van, ik heb er vertrouwen in? Ik had er wel vertrouwen in. Ja, dus het ging echt goed... zoals jullie het van tevoren hadden bedacht. Uh, ja, op school gingen we ook debatteren... dat uh, hun um, uh, goedkoper uh, kaartjes hadden. En wij, bijvoorbeeld Marciaal... Um, ik was van... de. En ik voelde, oh, okay. en ik een soort, die, uh, soort rollenspel, hè, ja. noem je dat dan? Hè? Ja. Dat, dat je alvast we... gaat oefenen van wat een ander zou kunnen zeggen... en dat je alvast een beetje bedacht hebt en geoefend hebt... wat je dan terug kan zeggen. Op school had we eigenlijk al bedacht van, we gaan mak makkelijk winnen. Uiteindelijk ja. ben ik het ook zo te zijn, maar... Ja. Ja. ja, nou ja, hartstikke goed, vol vertrouwen. Maar ja, nu hebben jullie gewonnen, helemaal fijn. Maar, wat nu? Wat, wat zijn de plannen nu? Uh, nou, we gaan naar Centerparks uh, vragen, zeg maar, de wethouder en de burgemeester of het, zeg maar, het idee kan uitgebracht worden ja. voor het zwembad. En dan, ja. dus, de, dus er komen zware gesprekken? Ja. Ja, ja, want dat wordt nog wat. En worden jullie daar ook bij betrokken of nemen van hier af dan de wethouders en de burgemeester het van jullie over? Dat weet ik. Dat nou, weet je nog niet. We, nou, we moesten het zomaar met de bespreken. spreken. Ja. En daarna uh, ja, weten we het nog niet zo heel erg goed. Wat ja. er da dan moest gebeuren. Ja. En we mo het moet wel gewoon blijken of Centerparks het echt wel wil. Ja. En uh, vanuit daaruit gaan we denk ik beginnen om het zover te krijgen... dat het daadwerkelijk goedkoper dus toch wel. kan worden. Ja, ja, ja. Want, want wat kost een, weten jullie wat nu een kaartje kost? Rond, ja, rond uh... de uh, 12 euro. Rond 12 euro. Voor 5 uur ongeveer rond de 5 euro en 9 euro. Ja? Ja, na 5 uur 7, uur, 7 euro en 8 euro. Maar dat is inderdaad best wel veel geld. Als je, als je van zwemmen houdt en, en je best regelmatig naar het zwembad zou willen. Want het is natuurlijk een mooi zwembad... <hums> Maar ja, als het zo duur is, dan heb je er niet veel aan... want dan kan je natuurlijk niet zoveel erheen. Ja. Ja, we en... hebben we nu over tot vijf uur acht of ja? zeven euro. Ja? Uiteindelijk uh, moet het een hele dag zijn uh, acht of uh, zeven euro. Ja, ja. En, en, en hebben jullie iets in gedachten al concreet? Een prijs of iets dergelijks waarvan je zegt... van, nou, dat, daar moeten we naartoe? Nou, nog niet helemaal. Maar alles wat je wint is meegenomen, zeker? Ja, en... <laughs> en um, uh, we hebben ook afgesproken dat het uh, me meer in de wintertijd is, want in de zomer kan je natuurlijk ook ja. gewoon in de tuin in je zwembad. Ja. En, ja, ja. En we vonden het wel belangrijk dat het goedkoper werd, want sommige ouders die hebben natuurlijk geen auto en die kunnen dan niet naar Bloemendaal of, of naar nou, de, ja, de goedkopere zwembaden. Ja, en we hebben verder geen keuze hier, hè? Nee, dus we nee. zijn wel heel blij dat we net hebben gewonnen. Ja, natuurlijk. Nou. Ja, maar ik ook, want ik zit er ook graag. Of is het alleen voor kinderen kaartjes? Het is meer vo, voor de jeugd en zo. Als... Volgend, volgend jaar moeten jullie strijden voor oma's. Oma's goedkoop naar het zwembad. Nou, ik weet uh, dat uh, CenterParks uh, ja, meeluistert. Ze hebben op controle. Oh, altijd afzetten of hem altijd aanstaan. Nou, dan, uh... Als jullie nu mogen ja. richten naar de directeuren van CenterParks, wat willen jullie tegen ze zeggen? Nou, ja, dat, dat we heel erg hopen dat ze het door laten gaan. En, want we hebben natuurlijk niet voor niets gewonnen. Nee, zo is het. Dus blijkbaar vinden alle kinderen het leuk... om in ieder geval zwinters lekker veel te zwemmen. Wat natuurlijk ook weer verschrikkelijk gezond is. Want het is een hele goede sport. En uh, ja... Mensen van Centerparks, hier zitten die winnaars. Op hen is gestemd. Dus ga er goed over nadenken. En ga in debat met de burgemeester en wethouders. En zorg dat die prijzen, swinters in ieder geval... lekker naar beneden gaan. Zodat alle Zandvoortse kinderen heerlijk kunnen spelen... en sporten in het zwembad. Er is nog één opmerking, zie ik. Ja, maar gelukkig is er wel een nadeel. Hij gaat pas juli, volgend jaar 1 juli pas in als het gaat lukken. Ja, maar dat, dat is met alles. Hè? Ik bedoel, als je een plan hebt... het kan nooit meteen de volgende week werken. Maar als het maar gebeurt, wat jij. Ja, ja. toch? Ja. Jongens, dit was de Duinroos. Ik vond het ontzettend leuk dat jullie hier naartoe zijn gekomen. Nogmaals, van harte gefeliciteerd met jullie overwinning. En uh, we gaan allemaal toi, toi, toi. En als we jullie kunnen helpen... om iets te doen in dit proces, doen we dat natuurlijk hartstikke graag. Dan gaan we nu speciaal voor jullie en voor jullie klas natuurlijk... want die zijn natuurlijk ook medewinnaar. Eén groot feest voor allemaal. Een speciaal nummer draaien van Queen We Are The Champions... want dat zijn jullie vandaag. Dank wel. Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes, I've made a few to find yourself Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, ja. We beginnen met een oproep. Uh, en de oproep is... Doe mee met de Rotary Santa Run Zandvoort. Zondag 23 december... wordt om half vijf in Zandvoort... het startstijn gegeven voor de Santa Run. Dit is een fun run waarbij de deelnemers, verkleed als kerstman of kerstvrouw... een parcours hardlopen of gewoon lopen voor het goede doel. Het is de eerste keer dat de Rotary Santa Run in Zandvoort wordt georganiseerd. De Santa Run Zandvoort wordt een gezellige run... voor de hele familie door het mooie centrum van Zandvoort... en de start is midden in het dorp op het Ratersplein bij de ijsbaan. Na een warming-up met muziek en een energieke pep-talk lopen alle deelnemers van groot tot klein over het uitgezette parcours... dwars door het authentieke gedeelte van Zandvoort. Het parcours is ongeveer 1,3 kilometer... en je kunt zelf beslissen of je één of twee keer het parcours aflegt. Het gaat zeker niet om de winst... maar wel om de gezelligheid en de mooie plaatjes die het evenement oplevert. Rotary Zandvoort heeft als goede doel gekozen voor de kinderkunstlijn. En dat is een initiatief om kinderen in deze digitale wereld... Uh, op een leuke manier enthousiast te maken voor kunst... door voorlichting en te praten met elkaar. De volledige opbrengst van deze loop gaat naar dit goede doel. De Santa Run wordt georganiseerd door de Rotary Club Zandvoort. En de Rotary is een serviceclub die zich met haar leden inzet voor het goede doel. Je kunt je inschrijven voor de gezellige Santa Run Zandvoort. En voor 12,50 euro ontvang je je Santa-pak en een deelnamebewijs voor de run. De Santa-pakken voor kinderen zijn 10 euro. Er zijn ook jurkjes verkrijgbaar trouwens. En het inschrijven dat kan nu al via uh, www.zandvoort.rotarisantarun.nl slash inschrijven. De, de loop duurt tot ongeveer half zes... waarna direct de medailleuitreiking plaats zal vinden. En houd dan je Santa-pak aan, want er zijn in de Zandvoortse horeca... gezellige afterparties. Tot zover dat onderwerp. Dat wordt natuurlijk gieren, brullen in het dorp. Dat kan niet missen, al die kerstmannen. Maar goed, nu wat minder gezellig, want rond acht uur vanochtend... zijn twee personenwagens met elkaar op de Heemsteedse dreef gebotst... Brandweer, politie en ambulance kwamen hiervoor in actie en nadat een van de bestuurders werd nagekeken door ambulancepersoneel ging er een paar honderd meter verderop in de Timorstraat weer een fietser hard onderuit op het gladde wegdek. De ambulance is met de lichtgewonde bestuurster van de auto naar dit ongeval gereden om de fietser hulp te bieden. Een tweede ambulance is opgeroepen... om de fietser uiteindelijk naar het ziekenhuis te vervoeren. En de bestuurster van de auto kon met de eerste ambulance mee. Wat een toestand allemaal! En dan hebben we natuurlijk nog het nieuws. Ik zeg het nog maar even één keer. Ze waren hier net wel. Maar het jeugddebat wat vandaag plaats heeft gevonden... in het raadhuis van de Zandvoortse, waar alle Zandvoortse scholen aan mee hebben gedaan... in ieder geval de groepen 8 van de Zandvoortse scholen... is gewonnen door de openbare basisschool De Duinroos. En zij gaan nu samen met wethouder en burgemeester strijden... voor goedkopere kinderkaartjes in de winter van, uh, in het zwembad. En uh, dan is er ook nog een andere prijs gewonnen... door de school voor de beste debatteerders. En zij hebben een lunch met de burgemeester gewonnen. Um, voor de komende gemeenteraadsvergadering komt de PVV Zandvoort met een motie om de hondenbelasting af te schaffen. De raadsfractie van de PVV vindt het een achterhaalde vorm van belastingheffen... en ook onrechtvaardig tegenover mensen die andere gezelschapsdieren houden en daarvoor geen belasting betalen. Uh, volgens de PVV Zandvoort stamt de hondenbelasting uit de tijd van veel voorkomende hondsdolheid en hondenkarren... En daarnaast stellen Marco Deen en Ronald van Tichelen van de PVV vast... dat eigenaren al geruime tijd uitwerpselen dienen op te ruimen. Zoals eerder vermeld heeft de PVV Zandvoort met de moeite, moeite... met de ongelijke behandeling van eigenaren van gezelschapdieren. En de motie heeft als doel om eigenaren van één hond... geen belasting meer te laten betalen. Maar voor eigenaren van meerdere honden... kan de belasting volgens de tweemansfractie voorlopig nog wel blijven gelden. Mocht u geïnteresseerd zijn in het fenomeen bijna doodervaring... er is vrijdagavond een lezing hierover van BDE... dus de bijna doodervaring van trauma tot verrijking in Haarlem. Een ervaringsdeskundige vertelt dan hoe sterk en positief... deze ervaring haar leven heeft verrijkt. Bijna doodervaringen komen steeds vaker voor... doordat de medisch meer mogelijkheden zijn om mensen terug te brengen. Mensen die zo'n ervaring hebben gehad, spreken over een allesomvattende liefde, prachtige kleuren, muziek en over contact met overledenen die er waren. Al dus de organisatoren van de lezing. Katja de Rijk vertelt vrijdag over haar bijna doodervaring als gevolg van een hartstilstand en de enorme gevoeligheid, verwarring, maar ook hoe sterk en positief deze ervaring haar leven heeft verrijkt. Bob Koppers heeft de BDE bestudeerd en er boeken over geschreven en lezingen gegeven. En hij zal uitleggen wat een BDE, BDE nou precies is... en welke stimulerende betekenis het kan hebben in het leven van de mens. De lezing is in Onder de Toren aan de A. Hofmanweg 1... en duurt van 8 uur tot half 11. En informatie hierover kunt u vinden op het internet op www bde verrijkingcom Tot zover het regionale nieuws. ZFN Westkust weerbericht. Ja ja, er zijn op deze donderdag af en toe wat wolkenveldjes... maar meestal schijnt de zon... Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige oostenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 2 tot 3 graden... maar door die wind zal het toch wel kouder aanvoelen. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar waarde omstreeks de min 2 graden. Dus het wordt weer krabben morgenochtend. Morgen zijn er ook wolkenvelden, maar dan zal geregeld ook weer de zon schijnen. Het wordt nog wat kouder met in de middag temperaturen... van hooguit 1 graad tot 2 graden boven nul... en de wind waait daarbij zwak tot matig uit het oosten. Als we dan gaan kijken naar de voorspelling voor namorgen... nou ja, zaterdag is het nog koud... maar na een nacht met lichte vorst loopt de temperatuur... zaterdag op naar waarde van iets boven nul. Daarbij schijnt geregeld de zon, maar gaandeweg de dag... zien we ook steeds meer bewolking verschijnen. En die bewolking is de voorbode van weer duidelijk zachter weer vanaf zondag. De regenkansen nemen in de nacht naar zondag toe en de temperaturen gaan weer omhoog. Zondag tot en met dinsdag is het gemiddelde graad of 7 in de regio. En daarbij blijft het ook wisselvallig. Dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. En dan gaan we nu. Oh, dat was het weer. Legend has it that the moss grows on the north side of the trees. Legend well, has it when the rains come down, all the worms come up to breathe. Legend well, has it when the sunbeams come. Dit was uh, Cosmo Drake met De Mos. Het liedje van de sidekick was dat. Yes. Ja. Altijd gezellig. En er komt zo. altijd weer wat leuks uit die grote hoed. <laughs> ja. ja, ja we doen nog één liedje en dan gaan we naar de artiest in het licht van vandaag. Ja, hè? en dan uh, ben ik benieuwd wie je hebt. Dat gaan we zo meteen allemaal horen zo hier is dat. bij Zandvoort Lunch. Yes. op CFM zelf maar Mart, happy. En uh, van dit lekkere lunch worden we wel happy, hè, Dolly? Ja, zeker wel. Ja, zeker. En van die muziek natuurlijk helemaal. En ik heb nu ook weer twee hele lekkere nummers... van tweejarige Joppen van vandaag. Pieper uh, Ja, er waren er meer. Maar ja, do door tijdgebrek uh, <laughs> komen we er niet helemaal aan toe. Dat is nou weer jammer. Dus ik heb, ik heb een keuze gemaakt. Um, en ik heb gekozen voor één nummer van Lieve Hugo... En een ander nummer van Heino, want ook die is jarig vandaag. Nou, laten we lekker gaan luisteren. Zet de stoelen maar aan de kant en laat die heupen maar zwaaien! Artiest in het licht. Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mee Marie. Marie, mara, metro, lala, marie, marie, mara. Marie, mara, metro, lala, marie, marie, mara. Als Marie in de keuken staat, dan voel ik mee pas goed. Dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mee Marie. marie mara, met ZANG Maar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 La la mari mari mara Möchte ich alles machen, um sie mal zu küssen, aber heute En dat was, euh, zoals u hoorde, Rosamunde van Heino... en Lieve Hugo met een pot met bonen. En de een zou jarig geweest zijn vandaag. Want dat was Lieve Hugo. Die was geboren als Julius Theodor Hugo Uiterlo in Paramaribo op 13 no december 1934... En hij is overleden in Amsterdam op 15 november 1975. En hij was dus beter bekend als Lieve Hugo of Ico. En hij was een Surinaamse zanger. En hij is een van de belangrijkste grondleggers van de caseco. Dat is de soort muziek die, die hij uh, maakte. En hij werd ook wel de ongekroonde koning... tot en met de king of caseco genoemd. Een heel groot repertoire opgebouwd die man in korte tijd... Um, de tweede die we hoorden, dat was natuurlijk Heino... en dat is het pseudoniem van Heinz George Kram. Hij is uh, geboren in Düsseldorf op 13 december 1938... en is vandaag dus 80 jaar geworden. En hij is een Duitse schlagerszanger... en een zanger van Duitse volksliederen. En hij behoort samen met Udo Jurgens... tot de bekendste Duitsstalige zangers. Nou, um, dat gezegd hebbende, deze twee hebben we dan gekozen voor de artiest in het licht. Ik had er nog twee, maar ja, helaas, het programma zit erop. Dus volgend we kunnen jaar, er niks volgend doen. jaar. Ach, anders draai ik ze gewoon als liedje van de Sidekick. Dat kan natuurlijk ook altijd. Zeker weten. Ja, het, uh, gaan we nog één nummer draaien? Denk je dat we dat redden? Ja, hè? Ja, oké. Nee, ja, hebt nee, okay. ja, nee, ja, nee, vast nee, wel nee. weer wat leuks klaarstaan. Ja, ja, het programma... Uh, ja, het, uh, de House of Talent gaat stoppen. Het is, na drie maanden wordt het uh, van de buis gehaald door, uh, door SBSS, helaas. Maar daar komen altijd wel hele leuke liedjes uit. En uh, dit is uh, van Bram Boender, heet hij. En die ja. heeft een liedje gewonnen die ook op Sky Radio wordt gedraaid nu. En okay. uh, het, is, uh, het is Christmastime. Hmm. All those days...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 Troubles aside, Santa Claus is coming tonight. Cause it is Christmas out on the streets where the lights. Ja, Dolly, het de lunch is op. En dat betekent dat wij uh, langzaam plaats uh, gaan maken... voor het volgende programma Matchbox. Ja, zeker. En uh, daarna natuurlijk weer... Uh, de Watertoren met Hans Wassenaar. En daarna meteen aansluitend... Jong Zandvoort met Thomas de Jong. En daarna aansluitend... Alternatief FM. Dus weer een volle dag met... live programma's van ZFM. Uh, ZFM. Uh, Wat wil je nou? De Zandvoortse omroep. Uh, ZOO. Uh, uh, ik weet het nou, ik weet het ook niet meer, want ik ben de schuif kwijt. Jij bent de schuif kwijt. Nou, lekker is dat. Als je maar op tijd uh, overschakelt naar reclame en het journaal. Ik zou zeggen, luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. ZFM, dan stuur je allemaal fijne dagen.